Ik zal nu Michel, een korte samenvatting geven van de godba, van de preek in het Nederlands. We hebben uh, in een eerdere preek, toen wij spraken over de zomer, hebben wij natuurlijk het vuur aangehaald. En vandaag heb ik de godba de preek, toegespitst op de hel, want het is nodig om de mensen van tijd tot tijd aan deze zaak te herinneren. En ik heb een aantal feiten aangehaald met betrekking tot de hel. Zo is bekend, of ons bekend gemaakt, dat de hel, beste mensen, op de dag des oordeels naar voren wordt gebracht. En het wordt voortgetrokken door 70.000 koorden, of aan 70.000 koorden. Aan iedere koord zijn er weer 70.000 engelen. We hebben het hier over een gigantische schepsel van Allah subhanahu wa ta'ala. En voor wie is het bedoeld? Het is bedoeld voor degenen die zich hardnekkig hebben opgesteld. Degene die zich ongelovig hebben opgesteld. Het hele vuur beste mensen heeft Allah subhanahu wa ta'ala gemaakt. Om degene die zich hebben misdragen daarin te straffen. Voor sommigen geldt er natuurlijk... En bestraffing tot in de eeuwigheid. Er is geen einde aan. Voor anderen is er een tijdelijke bestraffing. Ook de moslims zullen daarin plaats moeten nemen. Moslims die hebben gezondigd. En waarvan de seyjaat het hebben gevonden van de hasenaat. En als Allah subhanahu wa ta'ala het wil. Dan zullen zij de hel binnentreden. En na een tijdje natuurlijk zullen zij weer terugkeren. Naar het paradijs. Maar een tijdje in de hel... Je wil daar niet eens een oogwenk doorbrengen. Verschrikkingen beste mensen. Zo erg dat het vuur ervan is heter en heftiger... dan het vuur zoals wij het hier kennen in het wereldse leven... 69 keer. En ik zou zeggen tegen velen van jullie... probeer een keer je hand te steken in het vuur zoals wij het hier kennen. Als je daar tegen bestand bent... bedenk je dan een vuur... Die 69 keer heter is. Als je daar tegen bestand bent, dan zeg ik tegen jou: ga rustig verder met zondigen. Veel mensen zullen op die dag, zoals Allah te kennen geeft, zij zullen eigenlijk naar de grond gaan op hun knieën. Van spijt. Je ziet de Koufaar, de Moshiriki, die zich hebben misdragen in het vuur, op hun knieën. Ze weten niet wat hun overkomt. En zij denken nog steeds dat zij wellicht eruit kunnen. Maar dan, vertelt de profeet, wordt de dood naar voren gebracht in de vorm van een schaap. Vervolgens geeft Allah subhanahu wa ta'ala opdracht om die schaap te slachten. En als dat is gebeurd, dan wordt er geroepen, o mensen van het vuur, mensen van het vuur en eeuwigheid zonder dood. Met andere woorden, jullie zullen in de hel een eeuwigheid moeten verblijven. Weet je wat een eeuwigheid betekent? Een eeuwigheid betekent geen eind. Altijd in het vuur. Wat heb je om je heen? Alleen maar vuur. Verschrikkingen, bestraffingen. Het eten is gemaakt van vuur. Drinken is gemaakt van vuur. Je kleren, moet je je voorstellen. Je kleren zijn genaaid van vuur. Alles bestaat alleen maar uit vuur. Moet je je voorstellen, Allah vertelt ons dat als de mensen van de hel plaats hebben genomen in de hel... en de mensen van het paradijs plaats hebben genomen in het paradijs... dan beginnen de mensen van het hellevuur vuur te roepen. Zij worden in staat gesteld om te roepen. Allah stelt ze in staat om te roepen. En dan roepen ze de mensen van het paradijs. En dan zeggen ze tegen de mensen van het paradijs... giet over ons heen een beetje water... of van hetgene waarmee Allah jullie heeft beschonken, een beetje. Wat is het antwoord dat zij krijgen... Zij zeggen namelijk tegen hun, deze zaken heeft Allah verboden gemaakt voor de ongelovigen. Deze zaken, als we het hebben over de rivieren van het paradijs, de bomen van het paradijs, de gunsten van het paradijs, de rust van het paradijs, de kalmte van het paradijs, is niet voor jullie bestemd. Is bestemd voor degenen die zich hebben gehouden aan de voorschriften van hun Heer. Voor diegene is het bestemd, niet voor jullie. En dan wenden zij zich tot Allah, subhanahu wa ta'ala, smekend, hopend, vragend. Schenk ons genade, neem ons in genade aan. En wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala, houd jullie monden. Als je tegen een hond wil zeggen, stil, hou je mond. Op je plaats, ikzak. Tegen hun wordt er ook gezegd, ikzak. Wa la tuke praat niet met mij. Zelfs dat wordt ze ontnomen. Zelfs het spreken tot hun heer wordt ze ontnomen. Afgelopen. Dus moet je je voorstellen, de mensen van het paradijs willen niks met ze te maken hebben. Allah, subhanahu wa ta'ala, wil ze niet spreken. Vuur van boven, vuur van beneden, vuur van alle kanten. En hoe zijn zij daarin terechtgekomen? Omdat zij de voorschriften van hun Heer niet in acht hebben genomen. Dat is hun probleem. En dat zijn sommige mensen, ook onder onze eigen jongeren, komen we een aantal tegen, die te gemakkelijk denkt over het vuur. Die te licht denkt over het vuur. En sommigen die drijven zelfs de spot met het vuur. Tegen diegene wil ik zeggen, wacht maar af. Totdat jij omgeven wordt door het vuur. Tot de bestraffing van Allah, subhanahu wa ta'ala, jou bedekt. En dan wil ik jou terugzien. Dan wil ik zien wat jij te zeggen hebt, wat jij te melden hebt. Op die dag kan ik je garanderen zo je spijt krijgen. Maar spijt helpt niet meer, beste mensen. Het kan je niet meer baten. Je kan niet meer terug. Hier kan je nog spijt hebben en teruggaan. و اللَّهُ بحمدك الله محمد صلى <تصفيق> الله عليه واله لا جزاكم الله الله